Mautschreurs met het NOS-journaal. Vervoervervallen van de afgelopen tijd meldt Omroep Brabant. In Tilburg en Den Bosch moesten de chauffeurs gisteravond geld afgeven... toen ze werden bedreigd met een mes. Als het aan Arriva ligt, kunnen busreizigers straks alleen nog afrekenen... met een OV-chipkaart of betaalpas. Ook vervoerder Connection en het GVB in Amsterdam... willen af van contant geld in de bus en tram.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 Zag je Goedemiddag, hier is hij dan weer, ondergetekende Fred Heij, en dat allemaal bij CFM Radio vanuit Zandvoort, met Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur ben ik bij u met de allermooiste hits. En natuurlijk ja, zijn we in afwachting van ja, Cornel, Ja, hij is onderweg, hij heeft me net eventjes geëpt. Dus ja, hij kan ieder moment binnenkomen, en ja, je kunt dadelijk gewoon lekker bellen. En uh, ja, dan maak je dus kans op een, uh, op een cd met uh, de drie grootste hits uh, van hem. We gaan uh, in ieder geval even een, uh, een lekker plaatje draaien tot die tijd. En uh, dat doen we met uh, Goalplay en Adventure of a Lifetime. Je favoriete plaat op de radio? Dat kan! Want ook in dit uur is het jouw muziek, jouw keuze. Laat Fred het weten via Zandvoort gmail.com. Everybody. Yeah, man. Party time. <laughs> is dan Shaggy en Mahambi en uh, Habibi Love. Ja, en hij is gearriveerd hoor. Cornel is in, uh, in de studio aanwezig. Dus uh, ja, wat mij betreft uh, mag je zo gaan bellen. We gaan eerst nog een lekker plaatje draaien van de uh, Fine Young Cannibals en Suspicious Minds. The special Minds en uh, ja, we gaan, uh, we gaan gewoon lekker uh, de microfoon openzetten. voor mij doet hij het zo. Ik weet het niet. Zijn we ja, ja, ja, ja, we horen alles. Kijk, dat is goed. Dat moeten we hebben. Ik zou zeggen, allemaal uh, ja, een hele goede middag en uh, ja, jij ook natuurlijk. Uh, Cornel. ja, dankjewel, Fred. Goedemiddag, allemaal gezellig. Je zo in zand, voor. ja, toch heerlijk. Man, ah. ik ruik de zee en uh, ja, het <laughs> <laughs> Het is alleen dat het weer er een beetje tegen zit, maar goed. Uh, nou ja, ik heb mijn uh, zwembroek ook niet bij, maar dat <laughs> ja, Het is droog in ieder geval. Het is droog, het is droog. <laughs> ja. Hey, uh, Ja. Het gaat er eigenlijk om. Uh, ja. Hoe ben je ooit uh, begonnen eigenlijk uh, met, met zingen? Nou, eigenlijk met een heel. met een grappie. En. Uh, was eigenlijk een maat van mij die uh, stond er te Meneesje. En uh, mijn vrouwtje had een paard. En. Nou, uh, die gozer die was een was zanger. Dus. Uh, toen zei ze allemaal tegen die maat van mij... Gaat ook even zingen, ga ook even zingen Ed. Ik zeg, zing jij? Dus hij zong een paar liedjes en dat vond hij leuk. En dat klonk leuk ook allemaal. Dus ik kwam bij hem thuis. En toen had hij zo'n karaoke setje. Ik zei, laat maar eens proberen, weet je, lachen. Man. Nou zo, en, en toen gingen we, hebben we spulletjes gekocht. En uh, toen voor de grap. En uh, gratis optreden. En zangles genomen. Nou ja, dan nou, klinkt het nog niet helemaal. Maar ik doe mijn best. Nou ja, <laughs> ik bedoel, wat je, wat je gemaakt hebt in ieder geval. En uh, wat opgenomen is, dat, uh, dat klinkt in ieder geval goed. Dus, uh, ja, daar ben ik trots ja. op ook. Ja. Ja, nou, ja, het zijn uh, in ieder geval uh, sowieso uh, topnummers geworden. En, uh, ja. Dankjewel. M mijn favoriet uh, zit er ook bij natuurlijk, travasi. <laughs> de Travassi man. <laughs> ja, ja, ik zie hem over een paar weken weer. Dus, uh, ja, ja, geweldig. Dan staan we ja. samen op een privéfeest. Maar, uh, die man is over de 60 jaar, maar hij uh, ja. face feestvarken. Ja, hij doet het nog steeds ja, goed. Ja, ja, ja. Echt, top, echt top. Ik ken mijn lachen ook, humor. En, uh, ja, uh, want ik heb uh, trouwens ook een mailtje gehad van, uh, van een, uh, een luisteraar. Uh, die, uh, die, ja, die heeft uh, meegespeeld in de clip bij jou met Travasi. En uh, ja, die, uh, die mevrouw die zit nu uh, momenteel zit in uh, Düsseldorf, meen ik. Dus, okay. uh, dus ze kon niet, uh, niet bellen. Oh, jammer, jammer. Maar uh, ja, oh, ik, was heb, leuk, jong. ik heb haar dus wel uh, bij deze een, een cd beloofd. Omdat ja. ze daar, uh, ja... Helemaal goed, Fred, ja Leuk, vind ik leuk. Ja, we hadden, we hadden daar de clip opgenomen, want dat was in Den Haag... en uh, we hadden eigenlijk een festival. En uh, we moesten een clip opnemen. Zaten we te dubben, doen we dat bij uh, Kentucky Piep, Vrij Chicken En of uh, weet ik het, weet je, of een beetje omdat hij natuurlijk je, het, het verhaal eromheen, weet je. Ja, ja. Dus uh, maar ja, dat werd allemaal zo ja. gedoe. En dat moest na tien, want dan is die zaak pas dicht. Dan moest die zaak schoonmaken en al de personeel weg. Want die jongens die ken ik van Kentucky. Ja, ja. Gelukkig, die eigenaar. Maar ja toen moest ik tot de festival toen zei die jongen van die clip hij, zei, joh, hij zegt misschien kennen we het wel opnemen gewoon hij zei, en is het niks is het niks ik kom gewoon en ik neem gewoon shots op en uh, nou ja, eigenlijk was het zo leuk dus uh, ik zeg ik vind het best ik ja. vond het, uh, en uh, het is heel spontaan gegaan en dat is misschien het leuke dan ja ik, als ik inderdaad zo, zo die clippen kijk, dan, uh, dan uh, ja ja is, is het ook inderdaad hartstikke gezellig ja ja, ja het, was ook echt, het was ook echt. We hebben hem drie keer, drie keer gezongen, dat nummer. En dat hij drie verschillende stukken wat kon filmen. En, en een leuke donkere mevrouw erbij. Die zegt dat er komt oelala in dat nummertje. En die deed dan oelala, weet je wel. Nou, allemaal van die aparte dingen, weet je wel. Ja, dus, ja, ja. ja, was leuk. was een gezellige dag trouwens ook. Ja. Jammer dat je er niet bij was. Nou ja, dat vind ik zelf ook jammer. Ik ja. je nog gebeld, maar je nam niet op. Ja, ik, ik ga het in ieder geval een nummertje draaien alvast... Die eigenlijk als laatste heb opgenomen, tenminste de laatste twee. En uh, mm. die gaat draaien, dat is uh, voor haar. En uh, heeft dat nog een uh, speciale betekenis? Heel, helemaal, helemaal niks. Helemaal niks? Nee, nee. Okay. Het is, de, ik vind um, de mensen, de horen. dat is natuurlijk, uh, als mensen hem nog kennen van Frans Hals, maar voor haar. Dat is een super mooi nummer. Eigenlijk moet je daar vanaf blijven. Ja. En dat is hetzelfde met bepaalde nummers die worden ook een tempo gemaakt. Moet je eigenlijk vanaf blijven. Maar ik wou zo graag dat nummer zingen en toch in een nieuw jasje, weet je wel. Ja, ja. Dus uh, ja, uh, het heeft twee kanten, mijn gevoel. Zeg twee kanten, maar ja. ik vind het wel een heel leuk nummer. Dus ja. uh, ik hoop ja, de ja, mensen ik heb, ook. Ik heb hem laatst bij, de, bij de laatste optreden van je, heb ik hem, ja. uh, heb ik hem gezien. Tenminste, hier in, uh, in Haarlem. Ja. Ja. En ja, ja ik moet zeggen, uh, oh, prima. Word, ja, ja, ja, wordt wel leuk opgepakt ja, ja. volgens mij. Dus, uh, en dat hopen we ook. En daar doen we het voor. Dus uh, we gaan het draaien. Is goed, Fred. Komt-ie? Is regen. Nou, ga, gaat niet helemaal goed, geloof ik. Nee, ja, maar, da, nee het sneeuwt buiten. Een hagel, <laughs> het sneeuw. een Hagel op het dak hoor. Dat is een beetje het romantische ja, dingje dan. Ja, maar ik zie, dat, ik, <laughs> ik zie dat het helemaal mis is gezellig. Hij doet het helemaal niet. Nou, dan gaan we dat zo anders even oplossen. Hebben losen. we al we de stroom betaald of niet? Ja, dat wel. Oh, maar, okay. nou, ja, ik, ik, ik, ik, ik weet niet wat er aan de hand is, maar in ieder geval. Eh, ja, dat, maakt niet uit. Uh, ja. dat is het leuke van live. We, we, we, gaan, we gaan het gewoon uh, zo direct nog een keer proberen. En dan gaan we gewoon eerst een ander plaatje draaien. Van Nienke eruit. en uh, Rotzooi, je zegt het maar. Iemand zei me. Ik moest jou niet vertrouwen. Jij weet niets van bijna verdriet. Ik wilde het eerst niet geloven. O oh, wat was ik op jou toch verliefd? Nee, al die verhalen wou ik niet geloven. Maar ik zag, het is toch echt waar. Ik vind het heel gemeen.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 Jij denkt jij is goed cool, als ekker. Want jij roeit kiefst en Lorraanse geritten. Jij denkt je is goed cool, als ekker. Want jij de tattoo van een slang op je witten. Jij denkt je is goed cool, als ekker. Want jij een plakkoord van leed Zeppelin voor je Jij denkt je is goed cool, als ekker. Want jij is elke jaar bij die Giant Bean Jij is oudies. Ik kom met de rouwiet. Jij leent van. Ik gaan zoeken, iets, iced tea, ik is wit is light beer, ek spirit, Jij ziet die met die nieuw fresh look, ik zie die met die pepstoos broek. Ik wacht jou, ik koek een loer uit. Je voelt het nog van een koekemoert jou. Ik's fantastisch, jij is Ik vat een poppies, je raakt een klein kies. Jij is Tim Foster, X Chris Edwards. Jij is in die bossen, ik rol in die fetchup. boring sporings, zoet, likjes om mijn kampier. Mijn stel slik, slik, ziekjes zoet een vampier. Je stel kakzak zoet een marshmallow. Meisjes kreef een ek. One night in battle! Jij denkt is cool je hangt zo met models en ik hangt zo met slitten Jij denkt je school in mijn is lekker Want ik is een rapper en jij zang een zitten. Jij denkt je is cool en is lekker Want ik rij ook met die bus en je vlieg op met de jet Jij denkt je is goed en is want jij rijdt in een future 206 o 6. Jij rollt met de cellfoon in jouw ping. Ik rol nog met de 33 t Mijn stijl gooit sexy correct. Jij droom nog fucking Mr. Price Ring. Als ik instap, krik je jullie fucking ball. Je krijgt nog fucking geld bij jouw man. Ik los in jullie Joe Pap Als je instap begin je jullie jolly pat van. Ik Amerika. Jij is Iran, ik boom jou, laat die kak slaapspan. Ik a Big Pain, jij een mondplan. Jij loopt rond met Kok en Sky, op jouw mondran. Ik original, jij is gekopie. Ik flash flashdraan, jij een floppy. Jij mocht op weer alles eten, maar jij is fai. Jack Parrow, bro, ik leef een straat, stroot, Jij denkt je het is, ekker. Want jij drinkt bij koude de ton, ik drink bij de dekker. Jij denkt je het is, ekker. What is see gentlemen, brah, I see pretty Yeah, it is cool and it's back What I have a vacation in Hartenbos, and I have vacation in Quebec Yeah, it is cool and it's back Oh my dear, the new issue of one small seeded Jack. Bro, ik poos, -poos. <makes> Jij eet caviar, couscous. Ik drink drink klipdrif Jij drink paroli, Jij het vrienden in Swede, Jij het vriende in Benouni Ek koop al mijn kleren bij die local pep store, safe mooi. jy koop al je fucking kleren bij I-Store Jij dra net fucking polo shirt Shame, Je luister naar die dirty skirts, my naam's Perra, Dick heavy, uitgeskoli Jij like soos, Jeremy, de Tolly Jack Perra, die life on die party, Jij You're too cool for school, it's most key, it's cross-upper, just the cause for thief, Jy laat die toek flop. Ik laat die ice jy mys het a photo van my peel op als spacecars, Jy dat jy's cool, as is ekke, want jy rook Yves' gerette, Jy dat tattoo cool, is a tattoo van a slang op Fun dit the block out, fun late, sip, and boo yo big. Yeah, niggas good, I'm smacked. Fun by the Giant p Mick. Uh, Jack Battle, push. Ja, luisteraars. Ja, er gaat eventjes wat mis hier. Het is eigenlijk niet allemaal naar behoren. Dus we gaan nog even een plaatje drijven. Billy Ocean en Love Really Hurts Without You. Mm -hmm. Ja, ik was er al even heel erg bang voor, Conel. Uh, <laughs> Bloedzweden traan hier zo. <laughs> maar goed, het uh, is, uh, is allemaal geluk. We, we hebben het gevonden. Dus uh, ja. Billy Ocean was dit. En Love Really Hurts Without You. Ja, en dan uh, gaan we nu eventjes, uh, eventjes jouw nummer draaien. Ja, voor haar. voor haar. Dat gaan we even lekker doen. Kijk, dus ik zou zeggen, uh, ja, sowieso blijven lekker luisteren natuurlijk. Als je denkt van nou, wat gebeurt er allemaal nou? Uh, ja. En bellen en gezellig en, en, ja. en, uh, en mailen en weet ik wat. Ja, van, ja, leuk. bellen. Je mag bellen. Ja, de gekste ja. vragen mag je stellen. Ja. Dat vind ik alleen maar leuk. En dan uh, maak je ook nog kansen uh, op een cd natuurlijk. Ja. Dus ik zou zeggen, lekker bellen. En daar komt hij dan. In mijn ogen woont ze in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen. Waar het nachtwoord heeft ze lichtjes aangedaan. En door haar ben ik dan door te dringen. Tot de onvermoeide schat van ons bestaan. Zo alleen wil ik wel verder leven. Huilend bij elkaar En als ik al moet worden Ben alleen met haar Zij het al mijn dromen en mijn waven van mijn haat, mijn honger en mijn spijt En als ik lach, kent zij alleen de tranen Die daarachter liggen in de tijd Zo alleen wil ik wel verder leven Schuil het bij elkaar. En als ik oud moet worden. Deze woorden zeggen, in mijn lichaam is een plaats gemaakt voor twee. Maar die weet een wonder uit te leggen. En een wonder draag ik met me mee. Zo alleen wil ik van verder leven schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zo alleen wil ik wel verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zo, dat was hij dan voor haar. Gelukkig toch nog gelukt. Prachtig ja. nummer, ja. Nou ja, ik, ik kan niet <laughs> anders zeggen. Ja, en voor de, voor de ouderen onder ons die, ja, die weten dat dit een, een melodie is van uh, Frans Halsema, natuurlijk. Ja, Frans Halsema voor haar. Ja, ik vind het zelf, het origineel vind ik zo vreselijk mooi. Ja. Als hij, dat, vind ik zo, dat is met zoveel gevoel gezongen. En, en dat heeft niks. Soms heb je wel eens. Uh, kijk naar mijn idee is het nou niet een, een Frans Halsema, een, een zanger dat hij bekend geworden is om zijn zang, zeg maar. Nee, maar ja. het gevoel. Hoe iemand dan een nummer neer kan zetten. Ja. datzelfde wat je nu hebt met. mag ik dan bij jou? De enigste, mooiste versie. dat is alleen voor Claudia de Brij. Ja. Vind ik persoonlijk. Ja, ja, ja. Weet je? Nou ja, kijk dat Jeroen de Boom daar een hit mee heeft gescoord. Ja. En, en eigenlijk daar niet. Uh, uh, Claudia zelf voor uh, benaderd heb. Ja. Uh, een beetje... Helemaal luid of? Ja, inderdaad. Ja, dat is goed. Een, Dat zijn een beetje de normen en waarden van deze tijd. Ja, <lacht> <lacht> laten we het daar maar op houden. Ja, ja, ja. <lacht> Hey, maar uh, ja, zijn, de, zijn er nog uh, meer singles op, uh, op komst? Of uh, ben je al ergens mee bezig met een album? Of? Nou, we zijn, uh, sowieso zijn we volop bezig met nummers opnemen... en een beetje uitzoeken en welke kant we op gaan... en uh, dat er waarschijnlijk weer een ballet of zo... Mijn eerste nummer was natuurlijk een ballad. Ja. De, eigenlijk de tweede ook wel. Die was een iets meer up-tempo. Maar dat was wel twee, nummer twee. Dat is, dat is toch nog goed gekomen. Ja. Dat is eigenlijk een beetje mijn levensverhaal. Wat, ja. wat ik meegemaakt heb. Wat ik gedaan heb in mijn leven. Daar schaam ik mij er niet voor. Maar wat gebeurd is, is gebeurd. Ach, ach, ja, nou, maar dat hebben we allemaal. Hè. We hebben allemaal een rust. Ja, ja, nee. ja, goed. Je, maar er zijn ook mensen waar die willen er niet over praten. En uh, ik ben er altijd heel eerlijk in. Want ja, wat, wat, ja ik heb liever dat je het van mij hoort. Dat ja. mensen het van mij horen. Hoe het echt zit. Als dat ze een heel verdraaid verhaal horen. Ja, dan krijg je allemaal speculaties. En, ja, je, je krijg van Indiane verhalen, de... weet je Ja, dan, de... dan krijg je het weer een heel ander leven, natuurlijk. Ja, en die zitten alleen nog maar in Amerika, de India. Weer... <lacht> nou, als ze er nog zitten. Dan als weet ik niet de, meer. Ja, ja. Als, als het zoiets <lacht> ook niet helemaal besleut is. De, maar... Dat er geen grote wolkenkrabbers zijn. <lacht> hey, even kijken. Zullen we, ja, wat zullen we doen? We gaan eerst nog even een nummertje draaien. Dan draaien we dadelijk dat andere nummer van je. Ja. Ja? Zullen we dat doen? Ja, is goed. Of, uh, uh, gaan we gaan Ik zit lekker. Ik krijg ook een boek koffie. Ja. Het is heerlijk warm hier zo. Ja, uh, en zo. Uh, uh, en ik moet om, uh, om acht uur beginnen in, uh, in, uh, in Rotterdam. Dus uh, we ja, hebben in, nog in, tijd. In Spangen. Uh, in Spangen, Spang, ja. ja. ja. Oké, okay, nou, nou, dan uh, gaan we eventjes uh, terug uh, naar de, eigenlijk een beetje onze jeugd. Uh, 1980. Oh. Eruption. En uh, go Johnny, go. Oh. Ken je hem? Ja, tuurlijk ken ik die. Gaaf nummer. komt hij dan. Hoop ik. was die dan? Eruption. Wel bekend van uh, One Way Ticket. En dit was Go, Johnny Go uit 1980. Hier bij CFM 106.9. En ja, we zijn hier ja, bezig zijn met, zijn hier met Cornel Dat klinkt heel apart. We zijn hier bezig met Cornell. Het klinkt een beetje raar, hè? <laughs> ja. Ai, maar, uh, uh, optredens. <laughs> Heb jij trouwens nog optredens hier, uh, hier in de buurt? Zandvoort, uh, Haarlem omstreken? Hoofddorp? Uh, waarschijnlijk binnenkort volgens mij. En dat is uh, voor, uh, voor Martin Hom. Uh, die, uh, die, uh, uh, die doet geluid uh, ja. en zo, weet je wel, Martin. Ja. Ja. En uh, Mike Danet daar hebben we een beetje mee. Uh, dat we elkaar een beetje ook uh, bij ons in de buurt en hier een beetje in de buurt. Uh, ja, Martin was de, die laatste Ja, Highland Highland was bij en Mike ja, Daanen, ja, ja, ja. ja met Frens ja, ja, klopt. Met die Jordan Peters. En, ja, uh, uh, ja. Die, die jongens uit Zandvoort en zo. Ja. Ja, oh, die komen uit Zandvoort ook. Ja, daar uh... ja, zaten er twee bij volgens mij. oké, ah, oké. Okay, ja. okay. Maar uh, tof, nee joh. Wij kennen heel goed opschieten met, tenminste uh, wij, ik zeg wij, maar dat is uh, Frans Entertainment. Uh, ja. waar ik, wij, die doen al mijn boeking en zo. En uh, ja, weet je weet je dat is? Er is zoveel, uh, zoveel night en zoveel jaloezie overal, in, in elke branche, maar vooral met die zangers allemaal, weet je? eh daar ja, bemoei ik me eigenlijk met niemand. Als, als mensen vragen wat vind je van die zanger, dan zeg ik ja. Heb je zelf geen oren dan, weet je ja. ja, wat wil je nou horen van mij? Uh, ja, nee, ik, ik praat niet over collega's, ik vind dat nee. niet tof, weet je. Dus, maar, uh, het gaat er inderdaad om wat je, wat je daar zelf van vindt, natuurlijk. Juist, weet je, dat is, en, en, en ook muziek over smaak van niet te twisten. Dat is, uh, j, jij, jij vindt de hamburger van de McDonald's lekker, ik vind de Burger King. En, uh, en, en dat is met de een vindt mij uh, geen leuke zanger, en de ander vindt mij wel leuk. Ja. Zo is het hele leven, dus dan uh, kun je hoog en laag springen. Ja. Dus uh, lu luister zelf en uh, bepaal zelf, weet je, ja, dat, uh... Uh, smaken verschillen natuurlijk. Ja, ja gelukkig was, We hadden we allemaal dezelfde vrouw verliefd geweest. <lacht> ja, dat was lastig hoor. Ja, of dezelfde man, dat <lacht> ken ik ook natuurlijk. Zit hier eentje na? Nou, uh... Ja, nou ja. Nee, dat, uh, ik, sla ik pas ervoor eventjes hoor. Nou ja, er zit hier eentje die, uh, die, uh, die uitgaf van volgens mij. Echt, nee hoor, <lacht> nee, grappie. Ja, ja. Maar okay. uh, we gaan uh, eventjes uh, lekker een slok koffie nemen. Ja, dat gaan en, uh, we zeker nog. En dan doen we dat uh, onder het genot van uh, het volgende nummer van jou. Oké, okay, welk is dat? Uh, uh, hoe heet ook Is het wel uh, nog goed gekomen? Uh, het is toch nog, uh, nee, het uh, tweede nummer die, uh, die, oh, die ik oh, ook oh, aan de oh, ruis geef, geef me nog een kans. Geef me ja. nog een kans, ja. Dat vind ik wel een heel mooi nummer. Dat, dat werd wel een beetje, uh, ja, dat werd wel leuk opgepakt. Oké, okay. ja. gaan we luisteren. Oké. Okay. komt hij? Ja? Nee? Ja? Ik weet niet of hij komt. Nee, ja. Komt niet? Nee, hij niet? Wat is er uh, aan de hand vandaag, joh? De klap ja. legt erop, hè? Ai, ah, dat ja. komt wat. Nee, dat is voor ja. jou. is, de, is de... Nee, dat is een ja. ander, maar dat geeft niet. Dat is ook leuk. Ah, doen we jij die. alleen? Oké. Okay. Jij alleen. Het leven kan zo prachtig zijn zonder haat en zonder pijn, Toch zie ik veel verdriet.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 Jij alleen maar het die ik nooit verloor Ik kijk naar alles met een lach Weet gewoon van dag tot dag En maakt me niet meer terug Alles komt zoals het komt Niet en vliegt de wereld rond En volg mijn eigen hart Want jij alleen maakt mijn hart gelukkig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 Dat was hij dan. Jij alleen. Ja, Toch? Ja, toch? ja jij alleen. Ja, ja, ja, ja. ja, alleen. ja we even de verkeerde. Ja. Heb uh, ja, ja, ja, ja, ja, je slecht geslapen vannachtig? Ik, ik, ik weet niet. Alles zit uh, alles tegen. Dus, ja. uh, ah, maar, dus als meestal het meestal zo is, dan blijft dat heel de avond dat, zo. Uh, nou ja, het, het zijn er gelukkig maar twee uurtjes. Dus. <laughs> ik hoop niet dat ik hem meeneem naar Rotterdam dadelijk. <laughs> hey, dat is alles fout. Dat mijn geluid ik niet en zo. Oh. Oh, nou, nee, dat moet je niet hebben. Nou nee. ah, ja, gelukkig. Uh, ah, ik heb Raymond bij me, dat scheelt. Ja, uh, recht je je tijd mee? Ja, daar ga ik mee. Okay. Ja, dat de rots in de branding is dat ah oké okay. ja. nou, ja, ja, ja, jij zegt het, ik ja, weet ja, het niet. Nou, we zijn al een paar jaar samen dus uh, met, met de muziek hè, dan heb ik het nu, ja, nou, je okay. helpen zo ah, oké okay. nou ik zou zeggen uh, mensen ja, je, je kan gewoon bellen hè ja bellen gezellig en, ja, mensen ah, ah, bijt ah, ah, ah, niet nee ik bijt nee nee nee, nee, nee, ja, nee ja. ik bijt niet en zijn maatje bijt ook niet, maar nee. nou, hij steekt wel zijn vinger op, maar. Euh. <laughs> ah, ja, als je bijt, dan doet je gewoon als je uit. dan doet het niet zo pijn. <laughs> Gelukkig. <laughs> Zandvoort, laat Ja, Zandvoort. Of Omstreken natuurlijk. Wat heb je allemaal in de buurt? Wie kent er allemaal horen hier in de buurt? Ja, alles zeg maar een beetje richting Heemskerk. Knollendam. Asserdelft. Asserdelft. Oké, daar woon een vriend voor mij gewoond. Oké. Weet je wie daar? Jeffrey is zijn vader heeft daar gewoond. Oh oké, ja. Die kennen we ook. Dat is ook een zanger. Frank. Frank van Amstel. Ja. Dat is een vriend van mij. Oké. Ja. Dat is mooi. Dus ja. mensen, ja, ik, ik, ik, ik ga even op het telefoontje afwachten. Ik ga nu een uh, cd weggeven. Dus uh, nou, bellen maar. En dan uh, draaien we eerst nog een plaatje van uh, Zoekero. Die kan je ook wel, denk ik. Een zoekro voor een hè? Ja, natuurlijk. Ja, ah, ja. Oh, een van mijn favorieten. Oké, okay, even kijken. Hoor. Dan moet ik eventjes kijken wat de, wat de tekst Die is. Dit het uh, niet. <laughs> qua, ha, doet... Hij doet het wel, maar quali eh, senseo ab, abiamo of zoiets. Zoiets nee. moet het zijn. Kijk, als je dat uit kunt spreken, moet je eens je kaak op drie plaatsen laten breken. Ja, nou ja, het zijn rode lettertjes en ik ben nogal een beetje op leeftijd. Dus die ogen die doen het niet zo best meer. Ik wou, wou, het wou het zeggen, Fred? Maar dat heb je van die dingetjes voor die je die op je neus zetten. Die heb ik ook, maar die gebruik ik alleen niet. Ja, dat is niet zo slim, hè. Hey, nee, we gaan het draaien.